De blauwe zaden. Matt Melden, de vroegere astronaut, heeft zich na zijn vele avonturen in de ruimte samen met zijn vrouw Valerie Rayner teruggetrokken op een afgelegen boerderij. Op een dag vindt hij op zijn land een platte steen met merkwaardige inscripties die hij niet kan thuisbrengen. Hij gaat naar de bibliotheek in de stad om te kijken of er iets over dit soort lettertekens bekend is. Zijn vrouw die op hem wacht, ontmoet intussen een oude vriend, generaal Stevens. Maar het dreigt geen vrolijk weerzien te worden. Ja, we hebben elkaar wat uit het oog verloren, hè. Met heeft zich net een beetje teruggetrokken uit alle actie.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 Zeg, ik kom heel graag eten vanavond. En dank, dank u wel, jevrouw. <clears throat> je suiker? Ja, ja. Nee, Matt heeft een, uh, een steen gevonden bij ons op het land. Met inscripties. Kijk, dat heb je bij ons op het land niet, hè? Dat rotlawaai van het verkeer. Hij blijft nog staan ook hier. Waar? Daar, voor dat grote gebouw. De bibliotheek. Zal dat met Matt zijn? Hoe kom je daar nog bij? Die steen... Ongeluk. Ik voel het. Welke steen? Kom mee. Je, je tas. Mat. De Blauwe Zaden. Door Paul van Herk. Bewerking Tom van Beek. Opzij, mensen. Opzij. Die ja. dingen. Ze kunnen dan nauwelijks door met die brancard. Met. Matt. Oh, Matt. Hij is bewusteloos, mevrouw. Oh, weet u hoe het gebeurd is? Ik ben arts. Oh, ja. Ik heb maar meteen het ziekenhuis gebeld. Ja, ja, ja, ja Goed. Hoe is het gegaan? Nou, uh, meneer zat te lezen op mijn afdeling. Ik ben een bibliothekerissenziek. Ja, ja. Nou, eerst zei hij dat hij hoofdpijn had. Toen heb ik mijn aspirintje gebracht. Hij zag moe en ziek uit. Ja, Even later ging hij naar het toilet. Ja. Ja, hij kwam ja. steeds niet terug en toen ben ik gaan kijken. En, daar lag hij op de grond, bewusteloos. En hij had zo'n zo gekke grijns op zijn gezicht. Ja. Tetanus? Zou kunnen, ja. Van het in de aarde. Maar dat heeft een veel langere incubatietijd. Minstens drie dagen. Maar, maar die zwelling. Rij jij mee naar het ziekenhuis, Valerie? Ik kijk hier nog wat rond. Ik bel je vanavond van. Ja, het telefoonnummer staat in het boek. Ja. Of anders ben ik in het ziekenhuis. Ik blijf zo lang mogelijk bij. je. Okay, natuurlijk. Maar uh, doe kalm aan, Valerie. Ja, hou contact. Ja, Ze heeft gevraagd naar boeken met oude schrifttekens. Ja, maar ik geloof niet dat hij gevonden heeft wat hij zocht. Hier heeft hij gezeten? Ja, meneer. Kijk eens. Foto's. Zeker om te vergelijken. Hé, hey, dit soort tekens heb ik nog nooit eerder gezien. Daar hebben we niks over, dat weet ik zeker. Die steen, waar veller het over had. Wat zegt u? Ja. Uh, oh, hij schijnt een steen te hebben gevonden op zijn land. Pardon meneer, mag ik u wat vragen? Ik ben van de standaard. Er is hier net met een, iemand met een ziekenauto weggebracht. Ja, nou en, er worden toch wel eens meer mensen met een ziekenauto weggebracht. Ja, maar ik dacht, was dat niet meneer Melden? Met Melden, de vroegere astronaut. Nou en? U ontkent dat dus niet. Dank u wel. Wie bent u, als ik vragen mag? Politie? Nee. Dat dacht ik wel. Anders zou ik u wel gekend hebben. Wie dan wel? Dat doet er niets toe, vriend. Wat kwam meneer Melden hier doen? Ja, hoer eens even... Hij kwam boeken bekijken over oude schrifttekens. Ah, laat u maar, juffrouw. Waarom wilt u niet dat ik gegevens verzamel? Het kan misschien best een aardig stukje worden. Dan gebeurt u toch al zo weinig in het rotgat. Het spijt me, meneer Melden is maar eenmaal nooit zo dol geweest op publiciteit. Hoe weet u dat? Kent u Melden goed? Bent u een vriend van hem? Ik raad u dringend aan uw gegevens ergens anders te verzamelen voor ik kwaad word. Kom, kom meneer, ik doe gewoon mijn werk. Hé, hey, kijk eens. Kabbalistische tekens. Runen. Daaruit! U kunt mij niet verbieden om hier mijn informatie... Dat zal ik je dan eens even laten zien. Juffrouw. Als u ruzie wilt maken, heren, doet u dat dan buiten. De mensen hebben er last van. Goed, ik ga al. U wordt bedankt, meneer. Ik weet nu tenminste dat ik iets belangrijks op het spoor ben. Rotjournalisten. Kan ik u nog ergens mee helpen, meneer? Nee, dank u. Als u het niet erg vindt, dan neem ik die foto... Hé, hey, die foto's. Dan waren er toch meer... Ik weet het niet. ik... Jawel. Nou, zeker een stuk of vijf. En nou liggen er nog maar twee. Die vent van de krant, verdomme. Melden. Sorry. Ja. Hoe ben jij het, Stevens? Hoe is het met met? Oh, veel beter. Ik kom er net vandaan. Hij is weer bij bewustzijn. Wat was het nou? Ja, toch een of andere vorm van bloedvergiftiging. Ik weet niet wat. Ze zijn de bloedproef aan het onderzoeken. Dat horen we morgen dan wel. Ja. De infectie is in ieder geval gekomen door een wond aan zijn hand. Hij houdt zelf vol dat het gekomen is door die steen. Dat het iets met die steen te maken heeft. Ik heb de foto's gezien van die steen. Maar mm -hmm. op tafel in de bibliotheek waar hij heeft zitten werken. Oh. Oh ja, hoeveel waren? Uh, hoeveel wat? Foto's. Hoeveel foto's had hij gemaakt? Een Stuk of vijf. Zie je wel. Dat dacht ik dan. Wat dan? Een journalist heeft er een paar gepikt. Ik ben hem nog achterna gegaan, maar ik kon hem nergens meer vinden. Oh, ik hoop niet dat ze meteen groot artikel in de krant gaan schrijven. Daar is mij helemaal niet op gebrand. Dat weet ik. Ik ga morgenochtend weer naar het ziekenhuis. Ga je mee? Heel graag. Ik hoop maar dat het met die kranten nogal meevalt. <laughs> ik ook, ja. Zeg, kom hier naartoe rijden. Dan gaan we samen. Weet je hoe je rijden moet? Heb je de krant al gezien vanmorgen? De Standard. Nee. Staat er wat in? Of er wat in staat. Bepa. Heb je hem bij? Lees eens voor. Als jij je hoofd maar bij het verkeer houdt. Nou, daar gaat hij nog. kop op pagina 3. Nee. Astronaut met Melden doet geheimzinnige vondst op akker. Houdt zijn plotselinge ziekte verband met vondst. En hier een tussenkop. Opgenomen in ziekenhuis. Doktoren zwijgen. Daar zal net blij mee zijn. Ja, ze kunnen er wat van maken, die lui van de pers. En hier een van die foto's. Weven afgedrukt. Haarscherp met als onderschrift. Dit is de steen die gevonden. Oh, Ik zeg toch, hou je hoofd bij het verkeer. Ja, lees de rest zelf maar straks. heb nee, veel hem voor. Nee, nee. Als je die krant maar uit de buurt van Met houdt. Nou, weer maar eens kijken hoe het met hem is. En weet je, ik ben toch wel een beetje nieuwsgierig geworden. Waarnaar? Die steen met de tekens erop. Ik heb gisteravond die foto's al eens bestudeerd. En ik moet je zeggen dat ik. Wat het... hoop. Kun je me soms vertellen dat die steen ongeluk brengt of zoiets? Heb je mij dat horen zeggen? Ik dacht eerder dat jij het was die zoiets riep gistermiddag in dat café. Oh Ja. Oh. oh, ik zal wel geschrokken zijn. En vergeet niet, we zitten hier midden tussen de bijgelovige boeren. Zouden ze hier in deze streek misschien reden hebben tot bijgeloof? Hoe kom je daarbij? Ik weet het niet. Die steen, dat geheimzinnige schrift. Het wijst op een of andere oude cultuur. En waarom zouden er, dat behalve tastbare ook niet geestelijke overblijfselen van bewaard zijn? We zijn er. Denk erom, Stevens. Voorlopig geen woord tegen mij over wat er in de krant staat. Dit is meneer Stevens, dokter Sparks Sorry, Sparks. Wat klinkt dat gek huh? Meneer Stevens Hoe is met mijn man dokter? Die is er geloof ik weer helemaal bovenop Hij voelt zich in ieder geval weer uitstekend Gelukkig Hij wou niet eens in bed blijven maar ik wil hem niet laten gaan zonder een laatste controle. Wat is het resultaat van de bloedproeven? Ja, we hebben de toxine nog niet kunnen determineren... maar een voorlopige analyse leidt in de richting van een curare-achtige stof. In ieder geval plantaardig. Okay. Maar een alkaloïde dat ons tot nu toe onbekend is. Aantasting van de motorische eindplaatjes. Mm -hmm. ja. Vandaar de hoofdpijn, de verlammingsverschijnselen. Mm -hmm. Curare, is dat ja. niet de verzamelnaam voor bepaalde pijlgiften die de indianen vroeger gebruikten? Inderdaad, ja. Die hadden de giftige werking van bepaalde plantenfamilies al vroeger ontdekt. Deze kamer is het toch? Ja, ja. Ik laat u maar even met hem alleen. Ik kom straks wel voor een check-up. Waarschijnlijk kan ik dan meteen met u mee naar huis. Het is een geluk dat is zo'n goede constitutie heeft, die man van u. Hartelijk dank, dokter, voor uw goede zorgen. Mevrouw, nee. dokter. Matt? Vel, liefje. Dat ziet er beter uit dan gisteravond. Schatje. Oh, Matt, ik ben zo blij. Wie heb je daar mee gebracht? Stevens? oude makker, hoe is het? Hoe is het met jou, kan ik ben te vragen? Zeg, heb je het me niet verteld? Nee, ik wil je bewaren als een verrassing. Hm? Trouwens, dan drong ik toch niet zoveel tot me door gisteravond. Nee, maar nou even serieus. Hoe gaat het? Nou... Ik ben weer tegen alles opgewassen. Dat heb je aan je ijzeren gesteld, te danken, zegt de dokter. Oh, zo, tegen alles opgewassen. Dat klinkt strijdvaardig. Ja, ik heb tegen nadenken over die steen, die lettertekens. Ik wil er toch het mijne van hebben. In ieder geval heeft die steen niets te maken met de bloedvergiftiging die je hebt opgelopen. Hoe weet jij dat? Ze hebben de bloedmonsters onderzocht. Het is een plantaardig gif. Plantaardig? Ja, plantaardig. De wortel. Wortel? Welke wortel? Die, die steen. Die steen die lag bijna ingeklemd onder een enorme boomwortel. Die hebben we eerst uit de grond getrokken voordat we. net, dat kan naast niet. Die wortel was even oud en zo dood als een pier. Helemaal zwart, zei je zelf. Kijk niet! Wat, kijk niet? Wie is dat? Mijn buurman kijkt niet, een oude boer. Hij heeft me geholpen met die wortel. En hij heeft er ook aan gezeten. En hij heeft niet zo'n ijzeren constitutie. als hij maar telefoon heeft. Even kijken of ik zijn nummer heb. Dan had hij toch aan een dokter gebeld hebben, als hij zich beroerd zou voelen. dat maar rustig. En als hij bewusteloos geraakt is zoals ik. Hier is het nummer. Ja, geef maar. Ja, juffrouw, mag ik een buitenlijn van u? Ja, graag. Ja, ja, we kunnen er beter meteen heen gaan. Met een zieke auto? Ja, de dokter heeft u nog niet ontslagen. Hè? Ach, wat? Als die man in gevaar is. Neemt hij niet op? Nee, nog niet. Woont hij alleen? Ja. Oh. Dan kan hij toch net zo goed niet thuis zijn op het land werken of zo? Nou, geen goede. Ja, we moeten erheen. Goedemorgen, meneer Melden. De dokter wil moeten onmiddellijk weg. Misschien we is het mijn buurman net zo'n infectie niet als ik. Gaat u mee? Kalm, meneer Melden. Ik zou het er graag eerst even willen onderzoeken. Ja, het spijt de dokter geen tijd. Ja. Het land was, dan hadden we moeten zien. Hier is hij ook niet. Stil is. Zijn hond. Hij is binnen en hij doet iets open. Oh. Opzij. Maar voorzichtig, Matt. Je bent net ziek geweest. Kom mee, jongens. Wat is die hond dan rustig? Honden ruiken het ongeluk beweert Kek niet altijd. Daar! Op bed! Oh, God. MUZIEK je weer te zien, Stevens. Jammer dat je nou net weer boven water moet komen in deze omstandigheden. Alsjeblieft, jongens. Smakelijk eten. Mm. Dank je, Harry. Ziet er verrukkelijk uit. Mm -hmm. Nou, verser kan het niet. Eigen groente, eigen ja, slacht. Heerlijk. Oh, heerlijk, Vel. Zeg, Stevens, hoe kom jij eigenlijk zo plotseling generaal af? Oh, dat is een heel verhaal. Maar het komt hierop neer, geen actie genoeg. Oh. nu ben ik militair adviseur, dus... Uh... Dus wat? Als je eens wat wil weten... Ik wil best iets weten, maar dat heeft niks met het leger van doen. Ik zou graag iets meer willen weten over die steen en die inscripties. Nou, laten we er maar eens beginnen met hem te onderzoeken. Willen jullie er nu, hè? He? Het is al bijna dood. Ja, met een paar flinke zaklantaars mee. Zullen we meteen na het eten eens een kijkje gaan nemen? Pas toch een beetje op jezelf, meid. Kan dat nog niet tot morgen wachten? Je komt net uit het ziekenhuis. En die wortel, die boomwortel, wil ik ook wel eens bekijken. Meid? Oh, laat hem maar wel. Als Ned iets in zijn kop heeft, is hij toch niet meer te houden. Nee. als jullie dan maar wel handschoenen aantrekken voordat je daar iets aan raakt. En denk erom, dit is een doktersadvies. Denk niet dat ik jullie kom opzoeken als je met z'n tweeën in het ziekenhuis ligt. Hmm. Deze kant. Kan je het zien? Ja, het lukt wel. Zeg, is hier een huis vlakbij? Nee, kijk niet. Dus is dichtstbij. De. Daar ben je vanmiddag geweest. Wat is dat licht daar dan? Waar? Daar, ja, recht vooruit. Het lijkt alsof daar mensen bezig zijn. Zo mogelijk. Dat is nooit vertoond op dit uur van de dag. Doe je lantaarnes uit. Ja, verdomd. Nou zie ik het ook. O, dat is ongeveer in de buurt waar die steen moet liggen. Kom mee. Voorzichtig, met. Je weet nooit wat voor mensen dat zijn. Wat ze in nou hun schild voelen. We kunnen ons beter gedekt houden. Ik hoor stemmen. Een heel stel zijn. Op zijn minst vijf. Ik zie tenminste vijf lichten. En een vrachtwagen. Kijk daar verder op. Ja. Het lijkt wel alsof ze daar iets naartoe slepen. De steen. Ze halen mijn steen weg. Het. Blijf hier. Ze hebben niks goeds in de zin, dat is duidelijk. En ze zijn met veel te veel. Ben jij gewapend? Nee, natuurlijk niet. Het enige wat we doen kunnen is ze in de gaten houden. En als ze er vandoor gaan, daar Haal de jeep!